In Rusland is een Amerikaanse ex-marinier veroordeeld tot 16 jaar cel voor spionage. Tegen hem was 18 jaar cel geëist. Paul Whelan werd in december 2018 opgepakt in een hotel. Sinds die tijd zit hij vast. De Russische regering zegt dat op zijn hotelkamer een computer werd gevonden met daarop staatsgeheimen. Maar volgens de Amerikaan is hij erin geluisterd. Whelan zegt dat hij in Rusland was voor een huwelijk en dat hij van een kennis een USB-stick had gekregen. En hij dacht dat daar vakantiefoto's op stonden. In onderzoek naar Witwassen zijn in Zuid-Holland vijf mensen opgepakt. Gebeurde vorige week bij doorzoekingen van panden in Zoetermeer, Den Haag en de gemeente Westland. Daarbij werden onder meer auto's, wapens en drugs in beslag genomen. De field kwam de zaak op het spoor omdat een man en een vrouw uit Westland erg veel geld uitgaven. Zo kochten ze een huis zonder hypotheek. HEMA gaat definitief verder zonder investeerder Marcel Boekhoorn. Het bedrijf maakte vandaag bekend dat er met de schuldeisers... een akkoord is gesloten over lastenverlichting in ruil voor aandelen. De schuldeisers worden daarmee volledig eigenaar van HEMA. En daarna willen ze de keten doorverkopen aan de hoogste bieder. Het weer. In het noordoosten nog lang kans op buien. In de rest van het land droog, soms wat zon. En in het noordoosten 19 tot 22 graden. In het zuiden nog wat warmer. In de komende dagen blijft het ook wisselvallig. Dit was het.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 Volgens mij is het Haarland Dagblad, kan dat? Ja, dat kan. Dus een, ja, een, nou, ik een, vond er een heel mooi artikel over jou in de krant. Ja, ik uh, ben be gevraagd door, uh, door de correspondent van Haams Dagblad, uh, Richard. En die heeft een stukje ja. geschreven, was erg leuk. Ja, wat mooi, wat mooi. Wat ja. een eer, fantastisch. Ja, ja, ja. Maar nu over ja. naar de zandstroom. Ja, zandstroom. Want ja, jullie, jullie zijn ja. natuurlijk uh, een tijdje dicht uh, geweest. Ja. En jullie willen, wat ik begrijp, langzaam weer een beetje opstarten. Hoe ga je dat doen? Ja, dat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 nou, daar we bijvoorbeeld uh, op ieder, we geen pakketje de deur uit zonder hart erop. Nou, dat blijkt echt een gouden greep, want op dat hart, eh, dat had wel een kleurtje, en daar stond dan in een lief tekstje op, veel van zandstromen, we denken aan je zoiets. Nou, en toen bleek eigenlijk op een gegeven moment dat, dat bijna alle clubleden, dat is zo ontzettend aandoenlijk, die zijn al die hartjes gaan verzamelen.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 ja zo en ah, ja. veel bellen veel appen je hebt natuurlijk uh, voor dat bijvoorbeeld voor dat wegbrengen van die pakketjes uh, on ontzettend ja. groot netwerk nodig om het allemaal uh, weg te brengen ja dat was uh, dat is een goede vraag dat was natuurlijk ook wat we doen we hadden fantastische uh, dat is Ria naar nou, die vrouw uh, dat is uh, die die heeft ook een hart van hier in Tokyo zijn ontzettend gelukkig mee en uh, dat is de, de taxichauffeur die normaal gesproken zeg maar de mensen vervoert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 En dan moet je een stapje ja, dus, terug doen. Precies, maar echt, de dus heeft... ziel was uit het pand. De Eerste weken was dat zo bizar. Ja. Het was heel raar om daar gewoon te zijn. En en dat je denkt, nee, dit klopt niet. Weet je wel. Dit is, dit is We hebben zo'n prachtige locatie. Ja. En dit moet gewoon gevuld zijn met, met mensen die daar genieten. En, maar goed, maar ja. ben je nu uh, gestopt met uh, de hartjes en de pakketjes?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 ja. Dus ook puur uit noodzaak. waardoor het is, is, In mijn ogen is er geen ander ja. medicijn voor mensen met een dan brein. Weet je, je hebt een zandstroom, je hebt juttershart, ja. uh, er is een blauwe trem op woensdag of is er ook nog iets. Het is gewoon keihard kei nodig voor mensen die zelf geen initiatief meer kunnen nemen hè, als gevolg van een breinziekte, want daar hebben we het over. Ja.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 Is uh, zeg maar uh, niet alleen maar uh, gekeken wat er in de raadstukken staat. Daar gaat het om. Nou ja, en ze, daarom ze, ze beschrijven dus duidelijk alle raadstukken. Daarom is er dus ook de vraagstelling: hè, mm -hmm. wat is de opdracht geweest naar Jonker? Mm -hmm. Dus. Ze nou ja, je... hebben alles aangehaald, allerlei wetsartikelen worden aangehaald. Maar het gaat in principe gaat het over hè, de bestuurlijke vraag over rollen, taken en verantwoordelijkheden. nergens anders over. Ja, dat is duidelijk, maar nu is die omgevingsvergunning die is, uh, is afgegeven. Hè, en die, uh, die, die behelst dan die 50 uh, extra dagen. Ja. Uh, dat is een collegezaak. Daar kan de raad verder niks nee, mee doen. Nee nee, uh, nee, nee, nee, nee. <laughs> je, je, je doet er een toevoeging bij.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 uh, heel in de nevel op Facebook, opeens een gigantisch hotel. <laughs> hè? Dat, en, en dan vervolgens uh, vraag je daar een. Uh, zeg maar, stel je vraag aan de wethouder. van hoe staat het ermee? En dan verdwijnt het weer van Facebook. Dus het is een beetje. Uh, ja, uh, ja. Ja, nou ja, die, uh, die, die suggestie uh, die heb je zelf al weggenomen. dat dat ook een beetje het idee was. om dan die wethouder uh, ah, te laten ah, verdwijnen. Absoluut. Maar goed, ik wil even ah, terug sorry. naar het uh, stuk. Ja. Bij de, uh, hoe nu verder staat. Dat uh, het is wat het is. En dat zou alleen nog maar uh, veranderen als de raad de kredietverschaffing gaat herzien. Ja. En, en, en, en denk je dat dat gaat komen? Of denk je dat het van D66 afhangt? Ja, dat hangt? ja dat, hangt, dat hangt natuurlijk echt van D66 af.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 Uh, ik denk dat ze heel vaak achterom kijken. En dat ze een, een uh, stijve nek daarvan hebben. Maar uh, het is niet anders. Er oh, uh, is ja, zelfs geroepen. Misschien, mis misschien is dit wel een wraakactie geweest. Maar zover wil ik niet gaan. Uh, wat ik wel nog even naar toe wil. Woorden, het zijn niet mijn woorden. <laughs> nee. Maar ik heb het toch wel ergens gelezen in de krant. Oké, okay, goed. Hey, um, ver verder bordurend op die, uh, die coalitie-pogingen. Uh, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Um, ja. Je zit dus met. Uh, uh,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 waar uh, zeg maar alle partijen mm -hmm. met uitzondering van de VVD, die wat uh, voorbehouden had, ja. uh, voor hebben gestemd. Dat je dan zo lang nodig ja. hebt, 2,5 week, om tot een uh, nieuw coalitieakkoord te komen. Dus dat raadsprogramma had voor al die partijen natuurlijk ook uh, totaal geen waarde. Dus, uh, ja. maar als, je als, je dat, als je dat nu zo zegt, achteraf, uh, dat het geen waarde hebt, dat is dan... Uh, nou, dat, dat, dat, dat blijkt hier wel uit, dat, dat, blijkt. dat het zo lang duurt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 en ze zijn trouwens heel positief. Hè? Ja, dat, dat, dat, dat, dat is ook. Dat wil veel. ik ze absoluut tegen. Ja, Want dat, maar... datgene, datgene wat we bereikt hebben, hè, zeg maar uh, in de raad, uh, dat is uh, voor het overgrote deel uh, PVP, VVD en OPZ geweest. Ja, je, zegt, je zegt het nu zelf wat er al bereikt is. Ik heb de lijst met uh, net niet lopende zaken gezien. Dat zijn ongeveer alle grote projecten die in Zandvoort ja, ja, nog open liggen. Een stuk of negen. Dus het ja. wordt toch wel eens tijd dat we na anderhalf jaar, twee jaar, uh, breedste raadsprogramma. Aan de oosten.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 moet ik ook zeggen dat het wel erg lang is. Zouden er ja. echt, echt verschilpunten zijn? We praten over de VVD met de PvdA. We praten met D66. Moet nu met CDA praten. Ja, weet je, weet je kijk, gewoon heel simpel. Er liggen drie gewoon hele heikle punten...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 Uh, op dit stuk. Ik neem aan dat het openbaar gaat worden. Ik denk het. Oké, okay, en dan wens ik je ja. uh, een fijn weekend. En uh, tot het ziens. hetzelfde. Dankjewel. Oké, okay, goed zo. Daag.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 En daar uh, probeer je dan voorzichtig wat van te zeggen. <laughs> ja, daar moet je voorzichtig mee zijn. Maar daar moet je voorzichtig mee zijn. Ja, ja. Want uh, ja, uh, dit, dit is nu wel een stuk beter. Maar in het begin was natuurlijk iedereen bij allemaal... allemaal ...een beetje snel geïrriteerd en een mm. beetje uh, gestrest, om het zo maar te zeggen. Ja, ja nu, uh, dat, gaat, dat gaat nu echt een stuk beter. Maar, ja, maar... de strepen laten we voorlopig nog wel even staan, hoor. Ja, ja. ja dat, uh, dat denk ik ook. Hey, maar ja. uh, terug te komen op uh, de boeken... Ja. Uh,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 Ja, dat, dat zou ik echt niet willen missen, dat hoor. Dat gaat nou ja, het niet missen, want uh, dat blijft gewoon hier. Maar... Ja, je hebt natuurlijk ook die geldautomaat daar staan. En, uh, ja. Mensen komen daar ook om geld te halen, postregels. Dus het is, uh, ja, het is best wel het interessant. Gaat wel veranderen. geldautomaat gaat wel veranderen, want het, ja? geen kantoor wat we nu hebben, dat gaat weg. En dan komt oh. een nieuw kantoor voor terug, een, een kleinere uitvoering ervan. En binnen krijgen we een geldmaatje. Dat weet je misschien ook wel. Dat zijn de nieuwe apparaten met de gele uitstraling. Ja, dat, is de, dat is voor alle banken, toch?